Coloen met het nows Journaal. Tanken is opnieuw duurder geworden. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten is een liter diesel duurder dan ooit. De gemiddelde adviesprijs is afgerond 2,68 euro, blijkt uit gegevens van United Consumers. Dat is bijna 60 cent duurder dan voor de oorlog uitbrak. De gemiddelde adviesprijs voor benzine staat nu op 2,57 euro per liter. En dat is bijna 30 cent meer. Tanken wordt steeds duurder omdat door de oorlog de olieprijzen hard zijn gestegen. Dat komt onder meer door de Iraanse blokkade van de straat van Hormuz. Door een lawine zijn in Italië twee skiers omgekomen, melden lokale media. Drie andere raakten zwaar gewond. De lawine ontstond op een berg in Zuid-Tirol. In totaal werden zeven wintersporters door de sneeuw meegesleurd werd daarna een grote reddingsactie opgezet. En omdat de wintersporters gps-apparaten hadden, werden ze makkelijk te vinden. De afgelopen maanden zijn er door lawines meerdere dodel on dodelijke ongelukken gebeurd. In de Europese skigebieden zijn in totaal 127 wintersporters omgekomen. Tadej Pogacar heeft voor het eerst in zijn carrière de wielerklassieker Milaan Sanremo gewonnen. Zo'n drie kwartier voor de finish ging de 27-jarige Sloveen nog onderuit, maar hij wist zich terug te knokken. Bij de vrouwen is de wielerklassieker gewonnen door Lotte Kopecky. De Nederlandse Puk Pietersen eindigde als vierde. Max Verstappen heeft zijn eerste endurance-wedstrijd van het seizoen op de Nürburgring gewonnen... Die vier uursrace is een voorbereidingswedstrijd op de 24 uur van de Nürburgring in mei, waar Verstappen voor het eerst aan meedoet. Het weer op veel plaatsen volop zon, maar hier en daar ook wat bewolking. Het is 9 tot 14 graden, morgen opnieuw veel zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Ik wil het even oh. dus nu met me mee? Hey, hey, hey. hey. Samen met zijn Hey, hey, hey. Na een leuk Hey, hey, hey. Hey, hey, Ja, die ziet je. Een goed verstaande Heeft maar een half woord nodig En een beetje begrip Maakt zelfs woorden overboden Jij en ik We kunnen samen Soms wat pieken en eten ZFM. Vragen Waar je het antwoord niet van ziet, je hart spreekt boven je verstand, je wilt het begrijpen.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 back kan beruimt, laten mij nu werkelijk uit, zelfs die tranen op je gelaat, daarvoor is het nu te laat. ZFM Ik had nooit genoeg Ik wilde altijd meer en meer Wat ik in handen had, daar legde ik mijn ogen Jouw lach, jouw blik, jouw stem die heel mijn hart bereikt. Nee, ik hoef toch geen idee, wat kan mij niet roepen Schat, dat laat me koud Want zoals jij is het één En alleen blijft het leven lang de tijd me staan Wat heeft een mens nog meer te wensen Als elke dag je armen om de heen volslaan Het maakt niet zwaar Al nemen ze me alle Pak maar mijn auto, neem mijn geld, het is voor mij geen straf. Het geluk zal ik bewaren, ik kan duizend nachten sparen door met jou te zijn. Wat maakt rijks zijn nou zo fijn? Het is jouw liefde en een beetje zonneschijn. Wat heeft de mens nog meer te wensen? Als er iemand is als jij van de Ik hoef geen miljoenen op de bank te hebben Lieve schat, tot laat me dat Want zoals jij is er één meer te wensen, als elke dag je armen om de hemel slaan. Wat heeft de mens nog meer te wensen, als elke dag met al? van de beek, Daar raak ik van streek. En mijn hart al Weer feest in de kroeg, en tot morgens vroeg, maken wij een hoop plezier. Iedere keer, dan denk ik steeds weer, wat is het toch gezellig hier. Zonder te stappen en een pilsje te happen, is het weekend. Ze rondje voor de hele zaal. Ze trekt weer stevig aan de bel en we zingen.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 Wil zijn, want als ze danst van alles anders en wat ze voelt, gaat niet voorbij. De hele wereld nog gaan zien, voor altijd onbereikbaar over alle grenzen heen haar niets te dromen achterna. Want als ze danst van alles anders en wat ze voelt, gaat niet voorbij. Geloof haar hart en.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 Niet als ze danst voelt alles anders Op elk moment waar ze wil zijn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 What is your name, come you from, because you drink me, baby, as you please. Schatje, ken me naan, where come I come from, Shafiq Roman, say me as you please. Yeah, what is your name, where I you come from, because you drink me? Zat je kent me naam? En waar kom ik vandaan? Daarvan onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen wees liep. Maar die dames al mijn niks Ik klied? En ik laat je naar zitten no way. Zat je zag me bij je oké. Okay. Wat vanavond gaan we? Ja vanavond gaan we? Oh yeah yeah your Welcome, hey, baby, I've been Go your hey, baby, I've been All I need I need Take many love, girl, can't you see You see We're for myself, girl, don't tease me And I seek fault, my please Job and I day, big ones, Mr. Lonely. What do we ate? Who we ate? See you make up a buggy.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 Omdat jij achter me staat En wat geweest is, is geweest Vieren we het leven en het feest Samen met jou Oh, omdat ik van je hou Ik zat in een verkeerde wereld Het was drugs en rock'n'roll Vechten om te overleven Verkeerde tijd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 Ze zei tegen mij Ik wil dit niet meer Dat zegt ze me wel vaker Maar ze meende deze keer ik wel begrijpen, ik ben ook geen makkelijke man. Het doet pijn dat ik moet horen dat het zo niet langer kan.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 Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik en door Slapeloze nachten In de zon ben ik langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Maar als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb slapeloze nachten daar staren in het duister Met de eindeloos droom Geen reden om ogen nog te sluiten Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie Dagdroom en de kansen zien niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo vanander de goud. Dus dan de lieve gauw. Mijn insteek is dan de net de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moet er buiten met mijn tanden in mijn taal. Dus ik lig wakker, deel de nacht te dromen. De spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen. Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. Maybe somebody comes on door reeds gesloten ik denk al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen maar ik slaap wel een nachten yeah. en ik wil back to the future de branden, de plek van mijn voeten ik straks de stad, licht te sterken. blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten mijn gedachten op mijn master plan en ik met de voor nog geeft dan hoe ver ik ben ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit vingers die willen ze duiken we zit. klaar voor de actie, het delen Kicks, verslaven, net alsof je aan de heroïne op zit. De klopt tik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door. volgt op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik lig bakken in mijn bed. vol vol met gedachten. De tijd ik langs en door, Slapeloze nachten. In de zon week langs door, mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ga nachten. Slapeloze nachten lig alleen in bed. Denk alleen om morgen, mijn gedachten maken begrip. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Staat het naar de hemels, blijven.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 Alleen voor jou, al ben ik gek op jou. Nee, ik verzie je niet, omdat je mij niet ziet. Zing ik nu voor elke vrouw? Je liep hier door de stad, je haren waren nat. Het licht dat scheen op jou, ik zag een wondervrouw. De kleuren van de nacht, belichten al jouw pracht. Ademloos kijk ik jou aan. Versteld gewoon, je was een engel in de nacht, die ik naar huis bracht. Ik ging naar je toe, en vroeg aan jou, zeg hoe, maak ik ooit een kans bij jou. Nee, ik verzie je niet, maar zing dit liefdeslied. Nee, niet alleen voor jou, al ben ik gek op jou. Nee, ik verzie je niet, omdat je mij niet ziet. Zing ik nu voor elke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 Zie je niet, omdat je mij niet ziet Zing ik nu voor elke 106.9 FM. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, o oh lekker, lekker ding, ik hou van jou, dit is daarom dat ik zie.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 Wil je hier nu in mijn armen, lieveling, oh lekker, lekker ding, de allermooiste melodie, dat is je naam. dit kom jij nou in het leven? Lieve lief, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. De allermooiste melodie, dat is je naam. ZFM Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Nieuws van 6 uur.